Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. Vanwege de tropische temperatuur heeft het KNMI vanmiddag voor de provincie Limburg code geel ingesteld. De temperatuur kan er oplopen tot 35 graden. Het RIVM meldt dat de luchtkwaliteit in Limburg, maar ook in Noord-Brabant en Gelderland vandaag slechter kan zijn door smoke. Het Gezondheidsinstituut waarschuwt mensen die hier gevoelig voor zijn om lichamelijke inspanning te beperken en binnen te blijven. Vooral in de namiddag is de lucht verontreinigd. De smok kan leiden tot extra luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid. Het kabinet komt waarschijnlijk vanmiddag met eerherstel voor Dutchbed-veteranen. Premier Rutte en minister Ollengren van Defensie bezoeken de Oranje Kazerne in Schaarsbergen. Daar zijn veteranen aanwezig die in 1995 naar Srebrenica werden uitgezonden. De moslimenclave werd ondanks de aanwezigheid van Dutchbed... onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs. Meer dan 8000 moslimmannen werden vermoord. Rutte en Olegren gaan op de kazerne waarschijnlijk zeggen... dat Dutchbed toen op een onmogelijke missie werd gestuurd. Volgens stellingen van de Verenigde Naties zijn door de oorlog in Oekraïne... meer dan 10.000 mensen gewond geraakt of gedood. Ruim 4500 burgers zijn omgekomen, onder wie 294 kinderen... De organisatie voegt eraan toe dat het werkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk veel hoger ligt. Boerenactiegroep Farmers Defence Force zal geen middel schuwen om de stikstofplannen van het kabinet te torpederen. Dat zegt de leider van de groep Mark van den Oever in de Volkskrant. Als voorbeelden noemt hij het blokkeren van snelwegen, het platleggen van de voedselvoorziening en optrekken naar Schiphol. Dat boeren op de stoep stonden bij minister Van der Wal vindt hij niet ver, te ver gaan. Het staat volgens van den Oever niet in verhouding tot wat ze zelf boerengezinnen aandoet. Het weer in de loop van de dag loopt de temperatuur snel op. Het kan 30 tot 35 graden worden, zeker in Limburg. In het noorden is het minder warm met in Groningen en Friesland maximaal rond 25 graden. In de nacht naar morgen kan een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam wordt aan de weg gewerkt bij Zaanstad-Zuid. Er zijn er drie rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En ook 10 minuten op onthoud bij de wegwerkzaamheden op de A10... aan de noordkant van de stad. Vanaf Volendam richting de Koentunnel. 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Wet nu. Goedemorgen, Zandvoort. It's written Uiteindelijk in het tweede uur gaan wij beginnen met politiek. En daarna hebben wij nog drie onderwerpen te doen. We gaan over deelscooters en e-bike praten. We gaan met Jolien Spoelstra praten over haar debuutboek Zinderend Leven. En uiteraard ook nog over de Durf en Doedag... die vandaag is bij de Scouting de Buffalo's. Michiel Hermsen, goedemorgen. Goedemorgen. D66 is aanwezig. Ja, dat klopt. Uh, we hebben eigenlijk wel een aantal dingen die, die ik met je wilde bespreken. Uh, we hebben net gezocht naar het raadsprogramma. Daar wil ik het ook nog even over hebben. Maar... Ja. We zijn na de verkiezingen. Ja. Uh, jammer maar helaas. Uh, hoe is het nu met D66? Ja, op zichzelf met D66 is het altijd goed, hè? zeg ja. wel, wel slechte, slechte mensen. Slechte mensen gaan tijd, uh, gaat altijd goed. Ja. Maar uh, nou, ja, het, was, het is natuurlijk het is teleurstellend. Maar ja, het is, het, de vraag is ook een beetje... waar komt het vandaan? En we kunnen daar ontzettend lang nee? over gaan discussiëren... maar we weten het gewoon niet. Hmm. Het zal misschien iets met de landelijke trend te maken hebben ook. Uh, misschien... Maar je, je komt er zelf zo. niet achter? Nee, ik zou het niet weten. Oké. Okay. Nee, nee. Ja, dat is toch wel verbazend. Ja, er zijn heel veel andere partijen die ongetwijfeld dan vertellen... ...van het heeft daarmee te maken of het heeft daarmee te maken... ...of we uh, zijn niet dorps genoeg of... ...nou ja, je, je kan er alles aan zeggen. Maar ja. als men ontevreden is, met ontevreden... ...en als ze niet om D66 willen stemmen, stemmen ze niet om deze 66 Nee, dat is, dat is zo. Maar goed, ja. uh, we zijn inmiddels drie maanden verder. Uh, wat vond je van de coalitievorming? Uh... Ik weet dat een aantal partijen daar niet zo happy mee was... Nee, ja, ik, heb, ik heb bewust niks uh, ook in de media gebracht of ook geuit. Ik heb alleen aangegeven, van, nou ja, ik, vind het niet, ik vond het geen transparant proces. Hè? Want laten we daar gewoon heel eerlijk over zijn. Nee. En ik heb uh, geen enkel woord gevoerd met uh, degene die de coalitie vormde. Dus ik heb, ik heb echt, we hebben niks kunnen inbrengen bijna... dan, uh, dan de punten die we al hadden besproken met Kramer... En voor de rest niks. We hadden toch de indruk dat uh, Meneer Kramer met alle partijen gesproken heeft? Ja. ja. Min één? Nou, ja, min één. De hele coalitievorming heb ik niet, uh, heb ik niet uh, uh, meegemaakt. Ik heb begrepen dat ze alle partijen uh, een paar punten gevraagd hadden. Ja. Ja, ik heb die telefoon eens doorgegeven aan, uh, aan, de, aan de ambtenaren mm -hmm. die erover ging. En voor de rest heb ik niks meer gehoord. Oké, okay, dus ja. En ja, in de media dan. Ja, dat het op, opeens tot stand was gekomen. En voor de rest heb ik niets gehoord. En daarna uh, ben je het eens dus gaan lezen. Toen ben ik het gaan lezen. Ja, ik lees het, al, ik lees het altijd. Ik het leuk. <laughs> ja, dat lijkt me wel handig. Ja, ja. Um, wat, wat, wat, wat viel jou op? Uh, en, en wat is voor jou uh, waar je in goed in mee kan gaan? Um, ja, in principe is dit zo'n algemeen akkoord... dat je hier nooit tegen kan zijn. Dat klinkt een beetje gek. Maar hier staan allerlei punten in die in principe iedereen in zijn antwoord zou willen. Een mm -hmm. aantal punten na. Er zitten wat tegenstrijdigheden in. Uh, Zoals? Uh, bouwen en dan uh, uh, parkeren, plaatsen gelijk houden. Nou, Dat is de reden waarom het al vier of tot acht jaar... en misschien wel langer niet lukt om te bouwen. Nou, als je dat soort dingen roept in een, coalitie, of een coalitieprogramma... want zo heet het dan officieel. Ja, dat is natuurlijk heel gek. Daar ga je het echt niet mee redden. Maar dat is, dat is ook wat hier staat. Ik denk dat er 15, 16, misschien wel 20 keer staat: we gaan onderzoeken. Ja. Maar we hebben daar zo'n term voor. Je pakt zo'n papiertje hè? en dan, dat ligt dan links. En je schuift het naar rechts en dan heb je het onderzocht. Um, had jij liever willen zien dat wij gaan dat, wij gaan doen. Ja. Had je daar meer mee gekund? Ja, nou, dan kun je tenminste ook wel zeggen: dan hebben ze tenminste ambitie. Nou, hey, die, ik, ik die hebben ze. Hier. De hele akkoord staat vol met de, de ambities. Ja. Maar ja, als het ambitie alleen maar is onderzoeken... Ja, dan wordt het natuurlijk niks. Ik zie jouw zombige stem. Ja, nou ja, dat ben ik ook. Kijk, um, uh, losstand van het feit natuurlijk wel... Uh, we hebben natuurlijk bijna acht jaar in, zo, in het college gezeten. Hoe dan ook. En, en met een tussenpoos ja, ja. natuurlijk. Maar we hebben wel besluiten genomen. En besluiten die, waar ook niet iedereen uh, tevreden over is. om nou, bijvoorbeeld parkeren. Maar we staan er wel nog steeds achter... En dat soms moet je de harde besluiten nemen. En als je geen harde besluiten neemt of geen ambitie toont door of te zeggen van we gaan het onderzoeken of we doen het in samenspraak met, ja dan heb je eigenlijk geen concreet plan. Dus als je wat wil behalen, dan zul je dus echt van wij gaan dit doen of wij gaan dat doen of wij dat en dat pakken parkeren in... aan, weet je, dat, dat, zoiets dat lees je niet. Je leest ja we gaan het onderzoeken, we gaan het evalueren. Ja, dat snap ik. Dat, dat zou ik ook doen. Ja, dat, zou je ook doen. Dat, dat was al de planning. Dat, <klaar> Vind je dat uh, um, minder stevig als het laatste uh, raadstuk? Wat uh, nu inmiddels een jaar geleden geproduceerd is na het uitstappen van de VVD? Ja, over het raadsprogramma. Ja, het raadsprogramma, ja, om heel eerlijk te zijn, vonden we dat natuurlijk gewoon beter. Want het bestond voor, voornamelijk uit. Zijn daar wel besluiten ja, genomen? Be daar zijn wel besluiten genomen. Zoals? Het parkeren, maar nog het parkeren, meer. parkeren, uh, stemmingen over het over entreegebied. Weet je, het doorzetten van plannen. Niet wachten op een aantal zaken. Dat, dat is wat we concreet hebben nee, gedaan. Naar het entreegebied gaat. Vind ik daar niet echt dat het uh, soepeltjes loopt. Ik zie nog steeds Begen. massagepanden staan. En, uh... Klopt. klopt. Maar ja, als dat dus al acht, nou, bijna zes of acht jaar wordt uitgesteld. omdat er geen besluit wordt genomen. Mm. En wij hebben nu een besluit genomen. En nu moet uitgewerkt worden. Okay. Dus we hebben wel zeg maar. Ja, de fundering hebben gelegd. Ook al staat er helemaal niks. Maar we hebben wel de fundering gelegd. omdat andere partijen dat hebben nagelaten. Dus dat plan dat, uh, dat gaat gewoon door. Dat lijkt mij wel. Okay, nou ja. ik, ga, ik ga vanuit van wel. Alles wat besloten is, daar kun je niet meer op terugkomen. Tenzij je een hele andere visie erover hebt. Ja, ja, maar dat betekent om, ook om, wel weer... om, een, om een voorbeeld te noemen. Het, het parkeren was een, een, een speerpunt van Jong Zandvoort. Ja. Uh, ik vond de laatste vergadering wat rustiger erover. Ja. Maar men wil nu een evaluatie die naar voren getrokken wordt. Ja. En, en kan je daar wat mee? Kan je daar zeggen van nou, het werkt niet. We gaan terug naar... Uh, Deelparkeren bijvoorbeeld, zoals het nu is? Ja, dat, dat zal dan moeten blijken. Maar de vraag is of je het überhaupt kan evalueren na een half jaar. Nou ja. Het is een proces van... Uh, er is natuurlijk twaalf jaar niks aan gedaan. Nee. En nu neem je besluit om het rigoureus om te gooien. Na onderzoek. Hè. Het is niet zo dat we dat zelf hebben bedacht. Er zit gewoon een heel goed onderzoek achter. Over kosten, uh, uh, lasten dragen en degene die bezoekt. Ja. En niet meer degene die er woont. Die belasten in principe bijna niet. Nee. Dus het heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Maar ja, maar toch, toch uh, hoor je heel veel. Ontreden. Ja, ja, ja dat maar wat, is dan wat moet typisch. je daar nou mee? Ja, je kan er niks mee. Dat is het vervelende. Je moet het echt gewoon ervaren om, om te zien: van, heeft het, is het ook daadwerkelijk hetgene wat je dan hebt bedacht? En heeft het ook die, daadwerkelijk die uitwerking? Nou, ik, Weet je, er ik, zit ook een hele financiële gedachtegang achter. En op het moment dat je dat loslaat dan heb je ook een begrotingsprobleem. Dus dan moet het dus van ergens anders vandaan ja. komen. Nou, als je de toeristenbelasting zelf verhoogt... Uh, nou, en als ze de lasten voor de zandvoorten zo laag mogelijk houden... of willen houden... Ja, dan moet je daarna gaan bezuinigen. Want je hebt gewoon niks anders. Nee, dus uh, wat je zegt is... Uh, wil je dat weer op de schop gaan gooien... dan uh, moet je die financiële consequentie ook nemen... en dat ja. gaat op de bewoner van zandvoort geld kosten. Dan kost het geld, ja. ja. Aan de andere kant uh, hoor ik je ook een beetje zeggen... laat het nou eventjes... En, en, en Ervaar het. Ervaard een, een, wat zou voor jou een goede termijn zijn? Want ja, we denk, gaan nu de zomer in. Ja, je moet... Je moet kijk ja, je maar hier je heen, ja. is van hartstikke druk. Klopt. Ja, je moet het gewoon minimaal een jaar laten staan. Ja. Je moet gewoon echt ervaren hoe is het in de zomer, hoe is het in de winter. Uh, wat voor effect heeft, uh, want dat weten we natuurlijk ook niet. Wat voor effect heeft straks misschien wel weer een, uh, een corona-invloed. Dat mm -hmm. was het natuurlijk de afgelopen uh, anderhalf jaar. Ja, je hebt geen idee wat voor effect dat heeft op, op parkeren. Uh, op je inkomsten, op alles wat erbij hoort. Dus ja, wat, je, wat je nu wel ziet, uh, kijk dit weekend maar... en Duitsers zijn natuurlijk uh, dit weekend een beetje vrij door de feestdag... dat men wil naar Zandvoort toe. Men, men ja. heeft de behoefte om, om eruit te gaan. Ja. En dat is misschien, dat overspoelt nu. Maar dat kan natuurlijk ook weer wat normaliseren. Ja, klopt. En dat kan je eigenlijk pas over een maand of uh, tien zeggen. Ja. Oké. Okay. Ja, je, zou, je kan eigenlijk pas over een, Maar begrijp je jaar... de onrust uh, van de bewoners... Nou ja, kijk, de, de meeste brieven die wij krijgen... gaan met name over toeristische vergunningen. Ja, die, die onrust uh, begrijp ik wel. Want op het moment dat je dan hebt aangeboden... gratis parkeren en je hebt het niet... Mm. ja, dan moet, je, dan moet je natuurlijk terug. Vind ik dan... Het is uitgebreid, heeft het overal gestaan. Er is uitgebreid discussie over geweest. Ja, moet je dan niet al anticiperen daarop? Eh, dat, is, dat is een beetje de vraag. Dus het, het, is, het is beide zijds. Uh, maar wat je zegt, voor de, het loopt mensen... al een hele tijd. Hè? Ja. De informatie is, nou wanneer zijn we daar niet mee begonnen? Pff, ja, ik denk al meer dan een half jaar geleden. Ja. We hebben ja. in december dan op sluit overgenomen. Dus ja. Maar ja, dus in, in die tijd die is boeking, er natuurlijk ook ja. heel veel over ingesproken. En uh, we hebben ook uh, de, de afdeling horeca horen inspreken. Ja. En toch is dat plan helemaal goedgekeurd en in. En nu gaan ja. ze weer. Ja. Dus uh, aan jou, of als een d 66 ligt, dan uh, laat het eventjes en dan kijken we dan over een jaartje verder. Ervaar het gewoon. Okay. Duurzaamheid. Duurzaamheid, ja. In het programma. Ja, jij ja, ook niks zeggend. Oh. Ja, zeggen. we hebben, we hebben, dat is wel een van de punten die we hebben aangedragen. Kijk, het duurzaamheidsfonds is natuurlijk al gewoon uitgewerkt. Um, maar dan inzetten op zonnepanelen alleen, ja, daar red je het niet mee. Kijk, verduurzamen is, is echt een kostenpost. We worden natuurlijk vanuit de overheid wordt van alles en nog wat opgelegd. Ik heb ja. toen in 2017 al eens een keer gezegd... het verduurzamen van een, van een huis, dus gewoon de basis kost ongeveer 20.000 euro. Dat was toen in 2016, nu met de huidige materialen, huidige situatie... het feit dat er tekorten zijn, tekort aan chips, tekort mm -hmm. aan materiaal... tekort aan werkluid, tekort aan alles... en natuurlijk een stijgende, vrij, en een stijgende inflatie... Dan zou dat minimum denk ik al 60.000 euro zo'n beetje worden... om het volledig te kunnen doen. Nou, dan, dan reken je nog niet eens monumentale panden uit. nou Dan kom je gewoon op uh, 9.000 huishoudens zo'n beetje. nou Dan heb je gewoon 200 miljoen euro nodig. Ja, maar... En, en dan, maar als je dus doelen hebt en je krijgt doelen opgelegd... dan red je het alleen niet met zonnepanelen. Dat nee. kan gewoon niet. En die alternatieven, ja, die zijn al onderzocht. Ik weet niet hoe vaak je het wil onderzoeken... maar dat is blijkbaar de ambitie van deze coalitie. Maar ja, tegen de tijd dat het er sprake komt... dan uh, gaat D66 wat inbrengen, denk ik. Ja, ja. Maar ja, we hebben het, dus ik ben natuurlijk maar een eenmansfractie nu op dit moment. Echt heel veel in de melk te brokkelen hebben we ook niet. En de vraag is dan, ja... Uh, krijg, krijg, er, er, krijg je er nog een, een, een aantal mee? Ja, dat, dat is een dat, beetje dat de, vraag. de vraag. Ja, en is het de moeite waard... Kijk, maar soms is het ook gewoon wel fijn om een beetje achterover te leunen en kijken hoe het in elkaar stort. Dat is ook mooi. Om te kijken hoe het in elkaar stort. Ja, nou, hoe, hoe zij, zeg maar, hoe de coalitie, een, een, een dorp, zeg maar, financieel, met, dit, met deze, geen ambities, ja, hoe dat, dan, hoe dat dan uiteindelijk zijn uitwerking heeft. Ik vind het wel een hele, hele sombere uitspraak. Ik ga ja. kijken hoe het in elkaar stort. Ja, nou, ik, dat... dat zou je ook kunnen doen. Het, het is mijn eer te na, maar in principe. Uh, ik ga ga ik als... nu kijken naar, naar, naar een bepaalde soort vorming... met bepaalde ambities die gewoon financieel niet haalbaar zijn? Nou, dan neem, ik neem wel aan dat als, als uh, iets te sprake komt waarvan D66 vindt... Van, joh, dat ga je niet redden, dat meneer ze wel even uh, de microfoon pakt. Zou ik kunnen doen. Maar maar ik, dat, misschien doe ik dat gewoon niet meer. Dat is wel Daar heel, kijken uh, we gewoon naar. Ja, nou, dit, ja nee, dat is... Kijk, het, is toch het... Juist, het is toch juist de bedoeling van de volksvertegenwoordiger... om daar dan in te springen? Zeker. Uh, maar de vraag is natuurlijk... Uh, heeft het nut? Uh, luisteren mensen? Uh, Wordt het op? Uh, dus Zeven, uh, dat is was ook de maar bedoeling, de bedoeling he, in het nieuwe uh, programma... staat ja. dat we respectvol met elkaar om gingen... en uh, transparant en gingen luisteren naar iedereen. Ja, ja ik, ik, ik dus hoor. dan moet je die hoop ook een beetje hebben, of niet? Ja, maar als het hele proces... van niet eens transparant is... Hè, we zouden luisteren naar iedereen... en je krijgt niet eens het moment om, om gewoon een gesprek te voeren met iemand. We hebben ook niet eens gebeld. No, het, is, uh, nee, het, is, het is gewoon echt... Uh, het is zo, uh, nou, uh, Ben je wel een beetje, beetje geïnformeerd over de nieuwe wethoudersploeg? Ja. En uh, dat, dat kwam dus wel? Uh, nee, ook niet. Dat moest ik ook gewoon in de media lezen. Ja, dat is gewoon, echt een, dat is gewoon 100% hoe wij uh, dit hebben ervaren, dit proces. Gewoon niet. Er is gewoon geen communicatie. Alles gaat via de media. Okay, dus nou, ik volg de media gewoon, want dan weet ik wat het handelt is. Spel. Ja. Ja. Nou ja, je hebt een prachtige website waar, ja. uh, waar toch wat zoekwerk uh, ja, moet verrichten om, uh, om te krijgen. Maar, ook als je, nou, maar als je het hebt ook gewoon over... Er was uh, een raadslid op de radio, die heeft het een en ander gezegd... en er wordt gewoon over ge Dat is gewoon blijkbaar de normale trend. Dus ik herken gewoon patronen van vroeger, van bepaalde mensen... die je gewoon weer terugziet... Het aardje van het beestje is nog steeds hetzelfde. Dat verander je ook niet zomaar. Ja, er zitten ook wel een aantal uh, nieuwe uit tussen. Ja, dat, en dat is, wel, dat is wel fris hoor. Dat geeft wel echt wel een hele andere dynamiek ook. Je merkt ook wel, dat is echt wel... Uh, nou, dat vind ik persoonlijk vind ik dat echt een hele fijne ja? toevoeging. Dus ja. een be beetje verjonging en uh, vernieuwing inderdaad. Ja. Dat, uh, dat, dat, is, echt... is het, dat is merkbaar. Ja, ja van, die, van die paar nieuwe mensen die erbij ja. zijn gekomen. Dat, dat werkt echt goed, ja. Ja, die, uh, je hebt natuurlijk lui die er inderdaad al heel lang in zitten. Ja. En, en jonge uit, dus daar uh, zal je mee moeten dealen. Ja. <coughs> Sorry. Ik wil nog even naar de raadsvergadering, de commissievergadering van uh, afgelopen week. Ja, ja. Uh, tijdens het, uh, het vaststellen van de agenda was er nogal wat, uh, wat te doen. Ja. Kan je uh, uitleggen waarom dat zo is? Uh, het is een commissievergadering, daar ja. worden dingen besproken door de raad. Ja, die die ja gaan door, door naar oh, ja. de raadsvergadering, klopt. Ja. Uh, waarom moet je er dan uh, drie onderwerpen afhalen? Ja. ja, kijk, normaal gesproken is het zo dat je na de verkiezingen dan ben je demotionair als uh, college. Hmm. Dan zeg je eigenlijk in feite: ik heb gewoon een aantal onderwerpen, die verklaren dan controversieel. Ja, dat is gebruikelijk. Dus dan zitten er een aantal onderwerpen, daar zit dan gevoel bij, politiek. Uh, dat heeft verder geen concreet besluit nodig, okay. zeg maar. En dan gaat er een stempeltje op, en dan wacht je tot het nieuwe college er is. En dan gaan die een besluit nemen. Want die hebben hun nieuwe visie, visie of een nieuw programma. Dat wil je dan graag uit laten werken. Maar het programma is er toch? Het programma is er, ja. Dus maar er, je als, er ook het opnemen. als het college er nog niet is, dan wil je eigenlijk weten, wat vindt het college ervan? Okay. Kijk, want de raad kan er wat van vinden, maar het college heeft ook zijn mening. En als het goed is, zijn die onafhankelijk straks. Dat is, dat is zo met de raad, de raad bepaalt, toch? Klopt, de raad bepaalt, die moet uitwerken. Maar als bepaalde zaken, uh, ja, hoe noem je dat? Dan moet het daar niet uitwerken. Welke, welke, welke, welke waren nu? Uh, controversieel. Er, uh, controversieel uh, ja, welke waarde. ja, geen enkel uh, item was controversieel verklaard. Vandaar dus ook mijn vraag: van, is het nu noodzakelijk om daarover te besluiten? Moet dat niet na een nieuwe periode? Ja, maar ja, dan krijg je een aantal partijen die zegt... Uh, ja, ik zit hier om mijn werk te doen. Uh, waarom gaan we hier door? Ja. Dat, dat was al een beetje... Ja, dat, dat kan. Maar de commissie mag nog steeds besluiten om iets van de agenda af te halen. Ja. En als daar een meerderheid voor is, dan is daar een meerderheid voor. En dat is niet eens de partijen zelf... maar de veel mensen die daar op dat moment aan tafel zitten. Het was ook erg lullig voor de mensen die op de tribune zaten. Ja, maar dat is, dat is dus ook... Uh, dat is een, dus ook een inschatting die, die een... nou ja, een agendacommissie moet maken. Nou, dat, dus, Hoeveel dus, mensen komen ja, er? Maar, dat is eigenlijk de volgende vraag. Dit is een agendacommissie... Ja. Die heeft die programma's. Ja. Uh, hadden die dat moeten doen? Van jongens, dat moeten we niet doen, want er moet een nieuw college komen. Als je, als je mij eerlijk vraagt... hadden ze gewoon moeten bedenken van tevoren... dit is politiek. Dit item is echt politiek. Hier hebben we misschien een ander plein een andere mening over. Dat moeten we dat moeten even wachten. Ja. En je weet dat er dan insprekers komen. Ik wist ja, niet het, hoeveel het, insprekers er kwamen. Ze nou, dus hadden nogal wat. Ja, maar dat weet je ook niet van tevoren. Want ook niet van tevoren gemeld. Ja, op het moment okay. dat je er zit... mag je Dan heb ik die vraag al gesteld. Ja. Ja, dan is dit ook heel vervelend. Maar dat is wel de realiteit. En dan, een agendacommissie moet daar gewoon een goed besluit over nemen. Nou, Een aantal dingen zijn wel behandeld. dus Het, het, het liep wel door. Hè. Veel, veel bespreekstukken. Ik heb de PVV horen zeggen... het was een hamerstuk, maar nu wordt het een bespreekstuk. Ligt dat zo gevoelig dan? Ja, dat ligt dat gevoelig. ging over bomenkappen en zo? Nee, dat ging over, over procedures en besluiten. En uh, nou ja, een stukje transparantie. Dus een besluit van 2018. <coughs> ja. Maar dit was nog van het vorige college, dus dat heb ik ook aangegeven. Dat moet je wel weten. En als daar een nieuwe raad zit of een nieuwe commissie... Euh, dan moet je dat soort stukken natuurlijk wel weten van tevoren. vraag eens een beetje, moet je dat niet van tevoren weten en lezen? Aan de andere kant is het, zou je niet gewoon op het moment dat er een nieuwe commissie zit... nieuwe, nieuwe leden... Je wil luisteren daar is ooit al een besluit of een visie over geweest... collegebesluit over geweest. En nu blijkt dat het toch op een andere manier gekeken wordt... Mm -hmm. Kijk, bomenkap, uh, zolang het voldoet daaraan, uh, aan de regels. Ja, uh, wie zijn wij om daar wat van te vinden als de ambtenaren zeggen het is zo. Ook... Uh, anders neem je het ambtelijk apparaat in twijfel. Ja, dat... Ik heb ook weer een aantal insprekers gehoord en het uh, toverwoord participatie al uh, een paar keer gehoord. Ja. Gaat dat nog steeds niet goed dan? En het ja. ging over die twee, uh, die twee huizen. Ja, vier huizen. Vier huizen, Vierhuizen. Waren. Vierhuizen, ja. Ja, dat is een beetje de vraag. Kijk, het is een collegebesluit. Uh, daarna komt de uh, een verklaring van geen bedenking door de raad. En dan wordt de visie, zeg maar, er wordt de omgevingsvergunning wordt dan aangevraagd. En dan wordt die gepubliceerd en vervolgens kun je bezwaar maken. Hmm. Maar heb je altijd het recht uh, om prematuur ook gewoon uh, zienswijze te geven. Zeg, doen doe het van tevoren. Het heeft dan niets met een gegeven maar dan zeg je gewoon, ik ben al tegen. Neem me mee in het proces. Uh, en dat had, het, dat had in dit geval wel gekund. Want ja. er was dus blijkbaar uitvoerig... Uh, hoorde ik in ieder geval van een van de insprekers... uitvoerig contact geweest met uh, mond. En zijn ze daar niet over uh, geïnformeerd? Nee. Ja, dat is natuurlijk wel uh, vervelend. Maar er is natuurlijk ook heel veel verloop bij Mond, mm. Want de, nou ja, de ooit vaste... Uh, Mensen die er ooit vanuit z'n zaten... die zijn natuurlijk allemaal weer weg. Ja. Dat, is allemaal, dat is natuurlijk natuurlijk ook enerzijds. Maar ook gewoon uh, als ze goed zijn, word je weggekocht. Ja, ja, ja dat, uh, dat, dat hoor je vaak. Als je goed ja. bent, word je weggekocht. Dat klopt. Je en... moet nu verder met D66. Gewoon, uh, ik hoor achterover zitten, maar dat zie ik toch niet helemaal bij jou. Nee, dat is een beetje meer eer te na. Kijk, uh, ik zeg ook gewoon wel... daar ben ik heel eerlijk in. Als het echt fout gaat, dan ben ik wel de eerste die aan de bel trekt. Uh, dat heeft natuurlijk ook een stukje met ervaring te maken... Maar anderzijds ook gewoon... Wat, wat voor consequenties heeft nou een besluit... Hè, financieel ook. Mm -hmm. um, dus ik, ik, ik doe altijd... mijn uiterste best inderdaad. Ik lees ook altijd mijn stukken. Ik zorg dat, ik op, dat het op orde is. Als goed is, een goed betoog. Uh, maar als het niet wil, dan wil het niet. Nee. Ja, en dan ga ik ook gewoon zeggen... ja, luister, ik heb het van tevoren gezegd. Als het nu fout gaat, is het jullie probleem. Okay. Uh, maar dat hoort ook bij besturen. Want dan, nou, misschien dat het oppositie nou, dat het wel weer wat extra... besturen hoort inderdaad kijken en nakijken. En, uh, ja. En, en een mening geven. Ja. Michiel, we gaan het uh, komende jaar nog eens even rustig kijken hoe dat, uh, hoe dat afloopt. En uh, uh, mocht er wat zijn, we spreken jou zeker nog. En uh, als je wat te melden hebt, kom dan ook gewoon langs. Leuk, ga ik doen. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Yes, graag gedaan. Zandvoort. Uh, ik heb helaas geen naam gekregen. Met wie spreek ik? Goedemorgen, Schukker van GoSharing. Uh, zo kan ik het weer uh, horen. Goedemorgen. Goedemorgen, hi. Uh, deelscooters in Zandvoort. Wanneer zijn jullie ermee begonnen? Uh, vorige week zaterdag uh, hebben we 42 deelscooters uh, in Zandvoort neergezet. En nu uh, zie ik er al een heleboel uh, staan. Uh, is dat een... een uh... Een, een capaciteit van Zandvoort... of kan je ook van andere uh, dorpen en steden... Uh, met dezelfde scooters naar Zandvoort komen? Ja, dat laatste kan. En je ziet er nu inderdaad zo'n 40 stadige gemeenten die hebben weg uitgezet in Zandvoort. Ja? Maar je kan dus inderdaad uh, tussen Haarlem en Zandvoort... bijvoorbeeld heen en weer rijden met de scooter. En dat gebeurt al heel veel zoeken. Uh, ja, gisteren was het nogal druk met scooters... en ik heb, ik heb ze niet geteld, maar ik zag er een heleboel. Um, het is de bedoeling dat je uh, uh, inbelt of hoe werkt dat? Ja, dus um, je hebt zeg maar een app, de GoSharing app, die kun je downloaden met je telefoon. Mm -hmm. En uh, via die app kun je eigenlijk zien uh, waar de scooters staan. En uh, je ziet hoeveel, uh, hoeveel de batterij is, en eigenlijk kun je met die app de scooter aanzetten. En je kunt hem ook weer daarmee uitzetten. En je betaalt eigenlijk alleen voor het gebruik van de app. Heidi, ja, um, je kan zien hoe, hoeveel uh, capaciteit je nog hebt. Uh, ja. Zo'n zo scooter is natuurlijk een keer leeg. Klopt. En, en ja. uh, als hij dan in zo'n vak staat, of uh, hij, ja, hij moet ook in een vak, uh, krijg je dan een seintje dat je hele batterij is leeg? Ja, dat krijgen wij. Ja. De, de scooter is slim, dus die vertelt aan ons eigenlijk wanneer de batterij bijna leeg is. Uh, en daarmee zorgen we eigenlijk voor dat een klant zich nooit druk hoeft te maken of hij uh, ja, nog wel kunt rijden met de scooter. Want ja, in principe is dat altijd mogelijk omdat wij weer een volle batterij in de scooter plaatsen. Oké, okay, dus jullie rijden met een, uh, met een autootje, uh, rijden jullie rond langs die, die vakken, want daar gaan we het ook nog even over hebben en plaats de nieuwe accu en klaar is het weer. Ja, zo, is het, zo gaat het weer. Uh... Oké, okay. uh, 40 scooters staan er in Zandvoort. Uh, je, je mag ermee naar Haarlem en dan mag je hem ook parkeren als je wil. Dan kan je hem daar ook laten staan. Uh, gaan jullie die capaciteit dan uh, weer recht trekken? Ja, ja dus we, we houden het constant in de gaten, we monitoren dat. En we zien eigenlijk vaak dat op organische wijze uh, de verdeling altijd goed blijft. Dus in Haarlem staan wat meer scooters. Uh, maar we zorgen er altijd voor dat er uh, in Zandvoort ongeveer zo'n 40 uh, blijven staan. En die, uh, ja, je hebt natuurlijk ook mensen die uh, van Zandvoort naar Haarlem gaan en daar wat doen. En iemand anders gaat uh, terug met dezelfde scooter en zet hem weer in Zandvoort. Dat gaat ook uh, gebeuren. Um, jullie werken met diverse aanbieders. Uh, Felix en Co-sharing. Hoe gaat dat? Ja, dus we zijn zelf Co-sharing. En uh, we werken ook inderdaad in dit geval samen met Felix. Dus we hebben samen met de gemeente afgesproken... ...in welke gebieden wij de, de scooters willen wegzetten, willen neerzetten. Um, ja, en dat is eigenlijk een samenwerking. En uh, ja, voor, voornamelijk zijn we dus zelf ook bezig om iedereen uh, ja, in contact te brengen met co-sharing... ...en daarmee iedereen gebruik te laten maken van de deelscooter. Hey, als je, um, je moet hem in zo'n vak zetten en dan kan je hem uitzetten. En als ik hem nou uh, gewoon in de staat neerzet? Ja, dat kan dus niet. Uh, want wij hebben een, een digitaal gebied uitgetekend te en dat kun je dus in de app zien... En dat zorgt ervoor dat je echt alleen maar jouw scooter kunt uitzetten in die ingetekende gebieden. Dus wil je je scooter naar buiten uitzetten, dan krijg jij in de app een melding dat het niet mogelijk is. En daarmee gaat de scooter niet uit. En als de scooter niet uitzakt, betaal je het door als plan. Okay. Dus daarmee zorgen we ervoor dat ze altijd weer naar de juiste plekken gaan. Uh, heb je daar nou al een beetje ervaring in, uh, in, die, in die korte week, dat het goed gaat? Ja, dus ik heb even contact met onze manager. Die gaf eigenlijk aan dat er uh, heel veel ritten al zijn geweest in Zandvoort zelf. Maar ook tussen Zandvoort en Haarlem. Uh, we zien nog echt dat honderden mensen, honderden inwoners in Zandvoort zich hebben aangemeld. Uh, dus ja, we kunnen op dit moment alleen maar spreken van een positieve werk. Ja, we hebben een beetje uh, achter ons politiegeluiden. Maar ik hoop niet dat dat uh, ook door de radio komt. Uh, ja, nou, ja, maar dat is wel uh, positief. Want het gaat natuurlijk ook een beetje om, uh, dat is ook een beetje jullie uh, doel, dat het autoverkeer gaat minderen en dat mensen Klopt. meer gebruik gaan maken van uh, elektrische scooters. Ja, ja je, je ziet gewoon in Nederland dat ja, meer dan 50% van de autoritten is onder de, de 8 kilometer. En uh, ja, voornamelijk ook in Zandvoort zijn de autoritten de afstanden heel kort. En die, als je dat afvraagt, moet ik dat per se met de auto doen? Dat hoeft niet altijd. Dat kun je dus ook met een deelscooter doen. Want deel je met je buurman bijvoorbeeld de scooter of met iemand anders. Mm -hmm. uh, en daarmee zorg je ervoor dat we de, Prima, ik, uh, ik zie de, de, de, de fietsvakken, hè? boulevard Barnaar, Strand Noord, bij de Rotonde, bij Badhuisplein, Novi Davies staat dus jullie zijn redelijk vertegenwoordigd in Zandvoort, met vakken. Ja, klopt. Ja, nee, we zijn altijd vertegenwoordigd en we zouden ook nog graag uh, op, een, op een laatste stadium meer uh, vakken willen openen, want we krijgen nu al veel aangraag van inwoners of er ook een vak bij hun uh, in de straat kan komen. Oké. Okay. Dus uh, ja, voor nu blijft het hier maar bij, maar wellicht in de toekomst nog meer vakken. Dus uh, je wilt ook nog een beetje naar, uh, naar Noord, zal ik maar zeggen? Oké, okay, um, nog even kort samengevat. Hoe kom ik bij de deelscooter? Oké, nou, de mensen die het gehoord hebben en het een keer willen proberen... die gaan via de App Store en downloaden de app. En ja. uh, we zijn benieuwd over een paar maanden hoe het uh, verloopt. Als je daar nog een keer zin hebt, dan praat ik graag nog een keer met je. Zeker, ga het doen. Oké, okay, dankjewel. Cocaine, but cocaine don't love her back When she's upset, she talks to Moray and takes deep breaths She's a 90s supermodel uh, Way back in high school, when she was a good Christian I used to know her, but she's got a new best friend A drag queen named Virgin Mary takes fashion. She's a 90s supermodel Yeah, she's a master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 gewoon gaat open. Uh, naast mij zit een, een lakkende Jolien Spoelstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, een stukje in de krant gezien over zinderend leven. Ja. Um, je hebt ook wel een spannend beroep, hè? psycholoog en seksuoloog. Dus uh, ja. ik neem aan, en je moet dat ook beamen, uh, dat daar vanuit die praktijk ook het boek geschreven wordt. Zeker, ja. Dus ik ben psycholoog, seksuoloog en relatietherapeut. Ook nog? Ja. En uh, ik spreek dus heel veel stellen en uh, mensen ook individueel uh, vanwege seksuele problematiek. En uh, dan met name eigenlijk op de scheid zijn waar ook de seksuele problematiek ook de relatie beïnvloedt en andersom. Um, dus uh, echt een heel interessant vak, heel leuk. En vanuit daar ook een boek geschreven. Dus ik het middenstuk, de psychologie. Ja. Zit die daaraan vast? Zeker, want uiteindelijk zitten er natuurlijk één of twee, soms meer individuen bij mij op de bank tegenover me... En het interne proces van iemand, dus de psychologie van iemand... speelt natuurlijk altijd ook een rol. Voel je dat ook als je met die mensen praat? Ja, zeker. Ja, ik moet er nou een, <laughs> een beetje een voorstelling van maken... van die drie beroepen um, die uh, uiteraard uh, contact met elkaar mm -hmm. hebben. Ja. Om dat een beetje in het hoofd uh, te krijgen. Ja. En dat is bij jou natuurlijk al lang gebeurd. Uh, want daarom heb je ook een boek geschreven. Precies, um, ja. Je hebt een druk, druk leven hè, met, die, uh, met die drie beroepen in één. En uh, hoe kom je dan op het idee om een boek te schrijven? Ja, um, ik was... Um, het zaadje werd geplant door een uitgever van Nieuw Amsterdam. Die sprak me op een gegeven moment aan... omdat ik al een tijdje bezig ben met schrijven. Niet met een boek, maar met columns voor Santé Magazine. En uh, zij las die uh, columns uh, regelmatig. En zij sprak me toen aan en ze zei... als je ooit aan een boek zit te denken, dan weet je me te vinden. En toen zat ik helemaal niet aan een boek te denken. Maar toen is er wel een soort zaadje geplant in mijn hoofd. En in de twee jaar daarna begon dat langzaamaan een beetje vorm te krijgen. En toen vorig jaar heb ik haar inderdaad een berichtje gestuurd van... kan je nog herinneren dat je dat gezegd hebt? Dat wist ze gelukkig nog. En uh, zo zijn we weer in contact gekomen met elkaar. En uh, heb ik mijn boekplan gepresenteerd. En uh, wat, ik, wat er nou in die twee jaar gebeurde, dat ik daarover na zat te denken... is eigenlijk dat ik tijdens mijn werk steeds meer een rode draad begon te zien... van. Um, uh, wat er nou in mijn praktijk aan klachten gepresenteerd wordt. Hè? Dus waar, ja. mensen nou eigenlijk, waar, mensen, waar veel mensen tegenaan lopen wanneer het gaat over seks en relatie. En uh, toen dacht ik, ik kan dat elke keer individueel met mensen behandelen... of elke keer weer opnieuw met mensen bespreken... maar ik kan het ook in een boekvorm mm -hmm. gieten... en dan kunnen misschien heel veel meer mensen daar baat bij hebben. Dus zodoende kwam dat idee voor dat boek. Wat is een rode draad voor, voor deze problematiek? Ja. Um, nou, wat ik in mijn boek verwerkt heb, is eigenlijk een drietal dingen. Dus waar ik, waar ik naar gekeken heb, is waar lopen mensen nou steeds op vast uh, op seksueel gebied? Mm -hmm. um, wat vermindert de zin in seks en, en wat veroorzaakt die seksuele problemen? Waardoor ze bij mij terechtkomen uiteindelijk. En um, wat ik zag, was een aantal seksuele klachten die steeds terugkwamen. Zoals mm -hmm. pijn bij het vrije of moeite met klaarkomen, of verminderd seksueel mm -hmm. verlangen en bij stellen vaak een verschil in verlangen bijvoorbeeld... of uh, moeite om elkaar weer te vertrouwen, naar vreemd gaan... of dat soort dingen. Hè. Dus die klachten kwam ik heel vaak tegen... en die zijn ook de leidraad van het boek geworden. Maar onderliggend aan die klachten... zag ik ook steeds eigenlijk dezelfde thema's terugkomen... van moeite om controle los te laten... of uh, grenzen aan te geven... of uh, te mogen genieten van jezelf. Mm -hmm. hè, jezelf te durven laten zien. En daarnaast zag ik... Uh, steeds dezelfde misvattingen over seks terugkomen. Allerlei ideeën... No, noemen ze misvatting? Nou, dat als een vrouw vochtig is bijvoorbeeld... dat dat betekent dat ze opgewonden is. Bijna heel Nederland denkt dat dat zo is. Maar het maar, is niet waar. Dat hoeft dus niet. <laughs> nee, in slechts 10% van de gevallen klopt dat. Okay. 90% van de gevallen niet. Dus dat is een enorme misvatting... Ja. Hè? waar, uh, waar uh, het gros van Nederland echt nog wel in gelooft. En daar lopen dus heel veel mensen tegenaan uh, ja, ja. in de slaapkamer. Um, ik zie, uh, het, het, de derde zin is al, al vrouwen. Mm -hmm, ja. is, is het boek uh, voor, voor twee seksen of is het meer een deel voor vrouwen geschreven? Het is grotendeels voor vrouwen geschreven. Uh, dus er worden meerdere stellen ook beschreven. Zowel vrouw, vrouw, ook als vrouw, man. Um, dus uh, het, mannen mogen het ook lezen. Um, maar um, en ik. Maar zie... Ik mag, geen nou, ik mag het eigenlijk wel een probleem noemen. Wat? De hele uh, uh, misvattingen en, en, en wat hier nou staat, pijn bij het en enzovoort. Ja, ja. En ongetwijfeld heb je nog wel dertig uh, voorbeelden. Uh, Ligt dat dan meer bij vrouwen als bij mannen? Gaan mannen daar makkelijker mee om of die, ik zie of die mijn... uiten zich niet? Kan ook nog. Ja, ik zie in mijn praktijk bijna net zoveel mannen als vrouwen. Uh, dus ik denk dat seksuele problematiek bij mannen waarschijnlijk net zoveel uh, voorkomt. Mm -hmm. Uh, wat ik wel denk is ma dat mannen over het algemeen wat minder makkelijk hulp zoeken. Ze gaan wat minder vaak ook naar een psycholoog bijvoorbeeld. En laat staan naar een seksoloog. Omdat uh, seks voor mannen toch vaak ook nog een beetje omgeven is met wat machismo. Uh, daar hebben wij geen probleem mee. Dat gaat bij mij allemaal goed. Ja. En vrouwen zijn toch iets makkelijker daarin in zijn algemeenheid in hulp zoeken. En ook op het gebied van seks. Uh, we hebben het over een rode draad gehad. Mm -hmm. hè? En uh, die heb je ook beschreven. Je zegt ook, ik heb met stellen gepraat. En dat komt ook in het boek uit. Ja, ja. Uh, als je daarmee bezig bent met dat boek schrijven en met je praktijk... zie je dan die, die parallel heel scherp. Van, joh, dat hebben we net besproken, maar ik heb het ook net opgeschreven. Precies, ja. Dat was eigenlijk wel vervelend. Want uh, ik, uh, heb het boek heb ik geen echte mensen gebruikt... die ik daadwerkelijk in mijn praktijk gezien heb. Om uh, de anonimiteit te waarborgen Logisch. natuurlijk. Hè? Um, uh, dus dat zijn gesprekken die ik uh, uh, regelmatig voer. Maar de mensen uh, heb ik zelf uh, ontworpen in mijn hoofd, zeg maar. En uh, ik, uh, de gesprekken heb ik in mijn hoofd als het ware gevoerd met deze mensen of dit stel. En dat heb ik opgeschreven. En... Um, uh, ik zie dat je naar de tijd kijkt, hè? Nee, nee, nee. nee. Je kijkt naar nee? een, een, een, een valk oh. die uit dit geval is. De tijd, dat, uh, die heb ik hier heel goed staan. Oh, als, prima. Ja. Oké, okay. ik dacht ik moet afronden. Nee, nee, nee. Want ik, ik veer ook op in, in, in, in, voor een vraag. Dus we gaan rustig door. <laughs> en... Um... Uh, nou, ben ik mezelf met raad. helemaal kwijt. Wat was je vraag? <laughs> het ging over de parallellen oh, ja, van jouw het. gesprekken. Ja. Ja. En uh, de, inmiddels, weet ik dat, de, uh, de, de verzonnen uh, ja. mannen en de, vrouwen. Precies, dus dan had ik net een, uh, een hele casus uh, uitgewerkt uh, voor mijn boek. En vervolgens prompt komt er een stel binnen... waar die uh, heel erg voldoen aan die type mensen. Dus het en, was en, andersom. Uh, ja, precies. En waar ik dan een soortgelijk uh, gesprek mee voer... Waarbij ik dus gelijk tegen die mensen... Ik heb, ik heb het al opgestuurd naar de uitgever. Ik kan het niet meer veranderen, maar het gaat niet over jullie. Ja, <laughs> dat... dat kwam dus wel regelmatig voor. Iemand kan dat lezen en denken... Voor jou, dat is mijn, uh, precies, is mijn dingetje. Precies, maar het zijn dus gesprekken... die ik heel vaak voer in mijn praktijk. Daarom heb ik ze ook opgeschreven. Maar het is ook wat je zegt. Uh, een stel of een mevrouw of mm -hmm. een meneer heeft een probleem. Dan zijn er waarschijnlijk nog tien mevrouwen... of precies. twintig stellen die ja. hetzelfde probleem hebben. Precies, precies. Zit er een oplossing in het boek? Hey, absoluut. Ja? Ja, ja. Dus voor alle problemen. Het, de, het boek is zo opgebouwd dat ik per hoofdstuk een, een veel voorkomende seksuele klacht, zoals ik, ik zei, bij, bij het vrije of vaginisme mm -hmm. of, of dat soort uh, zaken, uh, behandel. En dan illustreer met casussen en voorbeelden, ook voorbeelden uit mijn eigen leven en uh, dingen die ik zelf heb meegemaakt. Um, en vervolgens wordt er natuurlijk ook in het gesprek, wat ik dan voer met, met die cliënten, mm. wordt ook, um, uh, laat ik ook zien wat ik dan in de therapie zou doen. Dus uh, de tips die ik geef hoe hoe ik dat benader en waarom ja. ik het op die manier benader, zodat mensen die het lezen daar natuurlijk uiteindelijk hoop ik zelf ook mee aan de je slag iets mee kunnen. Doen, ja. Ja. ja, goed. Um, dan nog even samenvattend je erover. Um, waar is het boek te koop? Het is in ieder geval overal online te koop. Dus bij Bruna, Bol, bol Shop. Uh, overal is die online te koop. En ook in verschillende boekhandels. Ga je hem nog ergens signeren? Nou, ik geen idee. Ik hoop <laughs> het. Wie weet. Nou, misschien uh, dat de Bruna dat nog uh, precies, we gaan als, zien. Uh, als dingetje ziet. Uh, Jolien, bedankt voor ja, uh, de uitleg. Dank je wel. Uh, nou, ik zou zeggen, veel succes met je boek. Ja, dank je wel. Uh, Leuk dat, dat ik mag komen. Dat gaat dan wel van je praktijk af als iedereen het boek gaat doen? Nou... Aan, aan seksuele klachten geen gebrek. Oh. Okay. <laughs> nee, Dan hoor. laten we daarmee uh, afsluiten. Dankjewel. Oké, okay, goed. Leuk. Ja, dankjewel. Ja, Kom chill, als je nu genieten wil. Want de natuur die maakt je stil. Wie is iets weten geven, geel. Wat een scout die van de natuur houdt. Voelt u hier vertrouwd, in dit mooie bouwt? Zeg Akela, wat moeten we doen? Klimmen we in bomen, of duiken we in het groen? Of Akela, bouwen we een hut, zodat we kunnen schuilen, veilig en beschut. In de touwen, hutten bouwen, als scouts kunnen we alles. Dus wel beluister goed Dus chill, als je nu genieten wil Want de natuur die maakt je stil Wil je iets weten geven geel. Want een scout die van de natuur houdt Voelt zich hier vertrouwd In dit mooie wouw Zeg Akela, hoe maak ik deze knoop? Wat doe ik aan die blaar? Hoe weet ik waar ik loop? En Akela, waar bouwen we een vuur?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 dus chill, als je nu genieten wil, want de natuur die maakt je stil, wil je iets weten, geef een geel. Wat een scout, wie van de natuur houdt, voelt zich hier vertrouwd, in dit mooie bout. We gaan durven en doen. Uh, want het is vandaag Durf en Doedag. Ian is aangeschoven bij ons. Uh, als je de microfoon een beetje naar je toe haalt... Yeah. dan hoef je uh, je rug niet uh, te kwetsuren. Oh. Um, nou, Isabel weet er ook van alles van... dus het wordt een beetje een, uh, een, een, een dubbel gesprek. <laughs> um, Ian, hoe lang zit jij bij de scouting Zandvoort? Goedemorgen. Um, ja, ik uh, zit hier bij uh, de scouting De Buffalo's. Dat is een van de twee uh, scoutinggroepen in Zandvoort, moet ik zeggen. Al sinds 1998. Dus, en Isabel? Tien jaar of zo al? <laughs> okay, dus beide zijn uh, goed ingewerkt in, uh, in de Buffalo's. Yes. Uh, Buffalo's Willy Brothers, twee stukken. Dat ja, klopt. Waar zitten de Buffalo's? Uh, de Buffalo's zitten uh, achter de Duivenmelkers aan het Duintjesveldweg. Dus naast de Hockeyclub? Uh, ja, dus even, even een stukje voor de, de, de Hockeyclub bij de kleine ronde Moet je linksaf staan. Oké. Okay. Daar kom ik er straks op terug, want het is vandaag supergoed goed uh, Oh ja? Er is op dit moment uh, iemand extra wegwijzers op aan het hangen, dus ik kan het vandaag niet missen. Ik kan het niet missen. Oh, waar, waar begint de de in Isabel? Een beetje hier op de rotonde al? Uh, dat weet ik niet, ik heb ze zelf niet <lacht> ophangen. <lacht> Jawel, waarschijnlijk. Maar goed, het is ja. uh, uh, bewegwijzerd, omdat het vandaag durf- en doedag is. Uh, wat kan ik doen en wat moet ik durven? Dat klopt. Uh, ik zal even op de achtergrond uh, ge geven van het thema van vandaag en, en uh, alles wat met de Durf en doetag uh, te maken heeft. Mm -hmm. uh, ja, we zijn eindelijk weer opgestart met de scouting na de hele corona gebeuren natuurlijk. Uh, Hebben weer... heb jullie in die tijd echt niks gedaan? Uh, nee, hoor, we zijn uh, druk bezig geweest uh, online uh, met uh, zoveel mogelijk activiteiten die we samen konden doen. Uh, quizzen bijvoorbeeld, samen koken, uh, gewoon uh, af en toe elkaar bellen en uh, videochatten. Wat dat betreft was het een uitkomst dat we uh, tegenwoordig met de computers, met uh, teams, vergaderingen... Dus je had, je had best wel contact met je, ja. met je leden. Ja, maar het is niks zo leuk als natuurlijk weer bij elkaar te komen. En, uh, ja, we, we hebben natuurlijk een paar keer een valse start gehad, dat, uh, dat alles weer open ging en dat het weer stopte. En daarna weer gesloten werd? Ja, ja. en uh, het maakt het ook lastig voor, uh, voor zomerkampen. Maar uh, nu zijn wanneer, we wanneer, wanneer zijn jullie voor het laatst op zomerkamp geweest? Uh, nou, ik zit zelf bij de 18+. plus. Dat noemen ze de stam. En volgens mij is dat alweer een hele lange tijd geleden. Echt voor, echt voor, echt voor de corona? Ja, maar volgens mij doet de, de stam doet ook niet heel veel meer met Zomerkamp, volgens mij. volgens mij. Het is meer de jeugdleden die dat volgens mij... Uh, ja, maar die, ja, uh, dat hoort allemaal bij elkaar, hè? Het is één, uh, één Buffalo-scoutingvereniging. Ja. Nou, dus, ik, ik ben met mijn groepje, dat is uh, de Explores. Dus de, de, de, de 15 tot 18-jarigen. De jongen? Jarigen. Uh, een van de jongere ook inderdaad uh, uh, wel op kamp geweest afgelopen uh, zomer. En uh, dat was in de, in de buurt van, uh, van Arnhem. Dat Oké, okay, dat ja, toen mocht het net even. Ja, tot, tot, tot, nou, tot, nou ja, voordat er weer een lockdown kwam. Dus, uh, ja. Heb je geluk dat, gehad? Ja, to, to, <laughs> to, to, toch wel. Oh, we hebben het over het durven en doen. Ja, ja. Um, ja, uh, scouting is dus uh, weer opnieuw opgestart. Ook landelijk uh, hebben ze even gekeken van, uh, hoe we verder uh, gaan. Uh, scouting Nederland heeft een... Um, Samenwerking aangekondigd met het Wereld Natuurfonds. Fonds. Uh, dat, we, dat wij hun promoten en zij ons uh, meer pro promoten. En we hebben ook een uh, nieuwe uh, leider, het Chief Scout, in Nederland gekregen. Dat is de heer Freek Vonk. Ik denk, denk dat die, iedereen die wel bekend is. Ja. En dat laat ook zeker zien dat wij uh, een gevoel hebben voor de natuur. Nou, die Freek Vonk, daar kan ik ook meer over vertellen. Die heeft een familielid. Uh, dat is uh, Fonds Vlam. En die komt vandaag bij ons op bezoek, uh, voor de Deur van Doedag. Uh, we zijn vandaag van uh, twee uur tot uh, vier uur zijn we bezig bij, bij Scouting de Buffaloes. En uh, Fons Vlam die gaat uh, ons vertellen over zijn reis uh, naar de jungle die hij heeft gemaakt. Um, hij is teruggebracht, hij is uh, teruggebracht, teruggekomen met het weer, de mooie jungle weer. En daar gaan we dus allerlei uh, spellen doen uh, en activiteiten die te maken hebben met, met dieren. Um, ik kan het misschien een paar toelichten. Ja, ja uh, we, we gaan dierenhoofden maken. Uh, Waarvan? Uh, dat, dat worden we, zo'n soort maskers uh, worden dat. Uh, uh, uh, jungle jungle uh, sloffen gaan we maken, dieren sloffen. Uh, daar hebben we um, uh, tissue voor uh, verzameld. <laughs> ik heb foto's van gezien. Het gaat heel erg leuk worden. Oké. Okay. Uh, verder hebben we nog dierenspellen. Uh, we gaan op zoek naar insecten. Waar uh, koken uh, we gaan brood bakken dat is altijd uh, populair bij de kinderen een brood bakken. een stokje deeg eromheen. en yes. dan uh, het uh, vertrouwen alle. Ja. <laughs> dus als je een beetje trek hebt moet je ook zeker langskomen komen en uh, we gaan ook uh, voor ons vlam helpen met uh, de jungle dieren te zoeken die zijn ontsnapt aan de buurt dus, uh, ah. dus we moeten ook uh, zandvoort uh, veilig zien, zien te houden van alle ontsnapte jungle dus, uh, dieren uh, buurtbewoners uit noord kijken uit te lopen yes. uh, wilde dieren wilde rond. dieren ja en blijf ja. vooral op afstand. <laughs> blijf vooral op afstand. En niet aaien. Ja. En ook maar, niet aaien. Maar de jonge scouts gaan ons helpen daarbij, Oké. Okay. Ja. Vol programma. Ja, uh, ja. Ik, ik hoor een heleboel, en het is uh, eigenlijk maar twee uur. Het is uh, twee uur. Het is uh, best veel werk ja, om is dat te, te organiseren. Dus en, uh, we hebben een clubje mensen die zijn er al, uh, al maanden mee bezig om uh, te kijken hoe dit gaat. En kan Was het, het allemaal in elkaar dan? Uh, ja, of, of moet je, als je komt, moet je dan kiezen, ik ga dit doen? Nou, we hebben een, een stempelkaart gemaakt, dat, uh, dat, uh, dat, dat ze per lichtheidsgroepen eigenlijk uh, een, uh, een rondje kunnen lopen. En de activiteiten doen die best bij hun passen. Want we gaan natuurlijk niet uh, de, de allerjongste laten hakken in de zaak, nee, om ja, de vuur te nee, maken ja. bijvoorbeeld. Uh, dus uh, voor iedereen uh, is, is er wat te doen. En uh, dat is nog het drinken en eten, de, de dat komt goed. Het is, het is wel eens Dus Hoe eerder je er bent, hoe meer kans hebt dat je alles meemaakt. En, uh. Wat, uh, wat verwachten jullie ervan? Aan toeloop? Uh, we hopen in ieder geval nu nieuwe jeugdleden binnen te krijgen. Oké. Okay. En uh, uit eigen ervaring, uh, als je ouder bent, of 16, 17, 18, dat je dan ook nog uh, binnen kan stromen. Oké. Okay. Dat heb ik zelf gedaan. Oké, okay, ja, nou ja, heel leuk. Ja, maar het is niet alleen de jeugdleden die, die wij graag gaan zoeken, ook, ook leiding. Als er mensen zijn die hier willen komen kijken van hoe dat draait bij de scouting... en die hebben de zaterdagen niks te doen en je zal tijd uh, willen steken in, in de scouting... dan komen <hums> graag bij ons kijken. Je bent van harte welkom. Echt van uh, twee tot vier... Uh -huh. uh, wie mag er allemaal komen? Want je zegt ook leiding, jeugd, uh, ja. jongelui. Uh, is het echt van, wat is de jongste scout die er rondloopt? Ja, de jongste scout die, die loopt bij de beverschool die bij ons. Die, die is vijf, vijf jaar oud. En uh, het loopt op uh, tot, uh, voor de jeugd, uh, tot 18 jaar. Want uh, naast de Bevers hebben we ook de Welpengroep Die per, per leeftijd uh, is ingedeeld. En de scoutgroep en de dat is waar ik dan over, over ga. Die zijn allemaal herkenbaar aan aparte uh, blousen uniformen. En daarnaast hebben we een hele actieve uh, jong afdeling, Dat is de STAM. Allemaal aparte, moeilijke namen. Maar die, die komen één keer per twee weken eigenlijk bij elkaar. Ja, één keer per twee weken. En dan is het meestal zo dat er één iemand die krijgt... Uh, wordt er van tevoren, voordat het jaar begint, uh, wordt er eigenlijk een planning gemaakt. Wie regelt wat, wanneer. En dus gewoon zo van, nou, dan is jouw datum. Zorg maar dat je wat geregeld hebt. Zorg maar dat we allemaal het leukste doen hebben. En meer, uh, meer, uh, meer zelfstandig. Uh, niet, niet onder begeleiding van ja, dus meestal een, is het een natuurlijk speltakleider. Ook, en meestal is het natuurlijk ook zo dat de jeugdleden... Die gaan meestal, uh, als de opkomst voorbij is, dan gaan ze naar huis. En aangezien iedereen 18 plus is... Ja, oké. Okay. Is het ook wel dat iedereen af en toe wat kan, kan zeggen van we blijven nog even hangen, we drie blijven wat. Ja, okay. Dat is een goed punt je uh, zegt net ben. Het uh, programma van Scouting, scouting in Nederland, uh, die is op gebaseerd dat, uh, dat er steeds af, afnemende leiderschap is. Dus, uh, de, de jongste kinderen worden natuurlijk in alles begeleid en uh, wordt leiding gegeven mm -hmm. hoe, hoe ze doen. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer uh, zelfstandigheid je, je, je krijgt. En ja, de, precies wat ik uh, wat, wat net gezegd wordt, uh, de, de stam organiseert alles uh, zelf. En ze hebben echt leuke programma's. Het is, uh, Kijk, maar ja, dus, ze, vallen kijk, wel, ze vallen wel in de Buffalo's. Ja, ze, dus, horen, ze horen bij ja. het totaal. En het is dus zo vaak dat de, de meeste stamleden zijn ook nog leiding daarnaast. Ah, okay. dus, uh, ja. Nou ja, dat uh, was volgens mij ook de opzet van de stam, dat die de leiding was. Uh, ja, zover mogelijk wel, maar, maar soms lukt het niet om uh, vanwege zaterdagpaantjes, dat soort zaken, om overdag uh, te draaien. Ah, okay. dan, uh, Goed, en, samengevat. En nog een klein dingetje. Korte reactie. Bij... Uh, bij Explo's hebben ze geen leiding meer, maar dan hebben ze begeleiding. Ja, dat is waar. Oké, okay, ja, dat is wat anders. jullie hebben leiding nodig, die oudere jongens en meisjes. Okay. Eén ding, Goed. mag ik uh, zeggen nog uh, hoe, hoe je er komt? Uh, ja. We hebben het net over Freekvonk gehad. Nou, als je zo meteen naar de basisschool De Zeevonk gaat, dat is de nieuwe naam daarvoor, Dan even doorloopt, aan de roto rotonde, dan linksaf, achter de Duiventelvereniging. Daar zit erbij. En uh, mocht je het helemaal niet weten, dan rij je gewoon richting Duintjesveld. En dan ja, ga je de uh, bij port. de hockeyclub uh, linksaf... Ja. En dan volg je gewoon het uh, rotondetje achter de duivenmelk. Ja. Ja. En niet de rechtsaf, want dan ga je naar de wheelies. Ja. De kom collega's. Ja. Precies. En jullie zijn elke zaterdag uh, welkom om te komen kijken. Dus, uh... Oké, okay, nou dan wens ik jullie uh, beiden veel plezier vanmiddag van 2 tot 4 bij Scouting de Buffalo's En uh, hoop voor jullie wat nieuwe leden. Ja, dankjewel. Dankjewel Bedankt voor je tijd. Dankjewel. En dit was Goedemorgen antwoord van zaterdag 18 juni. Uh, de techniek is gedaan door Isabel van uh, Jingles en muziek Jelmer Koper. Beiden weer bedankt. G. Rutte van de redactie ook nog steeds bedankt. Mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens jullie prettig weekend. En tot volgende week.